En we gaan door met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Het wordt een geheel politiek uur. Waar we toch proberen een beetje vrolijkheid in te brengen. We gaan praten met Mirko Gerrits van Politiek Zandvoort Echt 1. Daarna praten wij met Raymond van Haften, de lijsttrekker van D66. En wij stellen aan u voor Annemieke Landman, een nieuw raadslid van de VVD. Allereerst praten wij met Mirko Gerrits. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Uh, van alles te doen over uh, zee... Ja, dat is een beetje is, rumoerig is, uh, de afgelopen periode. Nou ja, het is, het is al gememoreerd door een columnist. Jullie hebben wel uh, een record gevestigd. Ja, ja helaas wel. <laughs> had ook niet mijn intentie geweest, maar ja dat, uh, ja, dat soort dingen gebeuren. Het blijft politiek helaas toch. Nee, het, het verbaasde natuurlijk een aantal mensen dat ja. uh, jullie, waren, uh, jullie werden gekozen met één, uh, één mm -hmm. zetel. Nou, jij bent lijsttrekker dus het is jouw zetel, hoe je dat ook wendt of keert. Um, binnen een week uh, werd er gerommeld in de pers. Uh, de voorzitter uh, haalt uh, Mirko van zijn uh, plaats af. Ja. Ja. Wat natuurlijk niet mogelijk is, maar nee. goed. Uh, hoe is dat gerommel ontstaan? Ja, ja dat, dat is lastig. Nou, eigenlijk andersom. Ja. Um, er werd gepubliceerd dat de lijsttrekker zijn eigen plan aan het trekken was. Ja. Nou, da da daarvan kan ik in ieder geval zeggen, dat leg ik naast me neer. Dat is sowieso niet het geval geweest. Maar wij willen wel weten uh, hoe die uitspraak tot stand komt. Ja, en, en als ik eerlijk ben, daar zijn we natuurlijk mee bezig geweest achter de scherm. Want hebben we hebben echt ook geprobeerd, van, hè, kunnen we het niet gewoon intern oplossen? Dat leek mij ook de netste manier. En, en dat hoeft niet te betekenen dat we het allemaal eens zijn... en allemaal in dezelfde partij blijven. Maar op zijn minst dat het niet een soort mediacircus wordt... en dat we gewoon rustig op een nette manier uh, uit elkaar gaan. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zeggen... joh, uh, met zee uh, hebben wij nu ja zoveel tijd geïnvesteerd. En we hebben nog werk en andere dingen te doen. Dus ik wil even me terugtrekken de aankomende periode. Dus dat had ook gewoon gekund. Um, maar ja, dat is helaas niet gebeurd. Want er werd op een gegeven moment een persbericht uitgestuurd... waarin dan stond dat ik uh, uit de partij gezet ging worden. En dat, ik, dat ze me van mijn nummer één positie af wilden halen. Nou, beide konden niet juridisch. Want er was geen ALV geweest. Maar waarom? Ja, en, en dat is mij ook eigenlijk onbekend. Er is een, een brief gestuurd. Ik ben op uh, zaterdag opgebeld. De de zaterdag voor woensdag dat het persbericht kwam. Daar is ook een, een brief bij uitgestuurd. En daarin werden een aantal redenen genoemd. Die redenen zijn in mijn ogen... nou ja, toch duidelijk... feitelijk verifieerbaar. Kloppen die niet? Noemen ze een pa? uh, nou ja, paar. ze niet specifiek, maar toch ja, algemeen? Nou ja, in, in de algemene zin inderdaad dus... dat ik mijn eigen plan had getrokken... dat ik met uh, fracties gepraat zou hebben zonder dat ze dat wisten. Nou, uh, ik, ik kan je verzekeren dat anderen daarvan op de hoogte waren. En dat dat gewoon oké okay was. Um, en ik, ik denk dat het eigenlijk voornamelijk ook te maken heeft gehad met een stukje achterliggend wantrouwen wat eerder al speelde binnen C. Want het rommelde ook al voor de verkiezingen bij ons. Maar wat rommelde er dan voor de verkiezingen? Want het oogde allemaal vrij, uh, vrij één. Nou ja, en dat dacht ik ook. Wat het voor mijn gevoel heel erg was voor, voor de verkiezingen is dat ik denk: joh, uh, we zitten in een campagneperiode, mensen zijn misschien zenuwachtig, ze weten niet hoeveel uh, plekken we gaan halen of überhaupt een plek hm? gaan halen. weet Je je stopt er toch veel tijd in, geld in, moeite in. Uh, dus vaak als er dan een signaal was van dat wantrouwen... heb ik het heel erg in mijn hoofd uh, uh, geplaatst als... oh nee, dat is gewoon logisch, want we zijn een nieuwe club... en, en mensen vinden het misschien spannend of kijken er op een andere manier naar. En uh, nou ja, later zo bleek, <laughs> eigenlijk uh, een, nog niet eens een week na de, de uitslag... Uh, dat het toch wel uh, wat serieuzer was en dat er wat meer achter zat. Hm. Ja. Maar ja, Zandvoort echt één. Was hij op dat moment ook al niet echt één? Nee, nee, dat is dus eigenlijk heel jammer. Ja, ja want ik, ik dacht dus. Maar van, waar nou, ik, <laughs> ja. Als je dat dan zo zegt, hè, en dan gaat het ook mm -hmm. uh, uh, naar die persberichten toe. Um, wat heeft de voorzitter dan echt specifiek tegen de lijsttrekker gezegd? Nou ja, er werd dus een brief gestuurd met daarin jullie, in, in meerdere. Uh, maar jullie hebben er niet over gesproken? Nou ja. Die brief is eigenlijk gestuurd voordat we erover gesproken hadden. En, en wat ook wel uh, uh, lastig was... dat het niet helemaal duidelijk was voor sommige leden... dat die brief op die manier gestuurd werd. Dat dat ging gebeuren. Dus er stonden ook oorspronkelijk bepaalde handtekeningen... achter van bepaalde mensen. Later zeiden van, wacht even. Dat gaan we even heel anders doen. Dat willen we even heel anders zien. Dus die hebben zich onder andere teruggetrokken. En dan spreek ik bijvoorbeeld over Mira. Die is nog steeds uh, actief en die wil met ons verder. Dus weet je, uh, dat, dat was eigenlijk het eerste. Wat, wat wel jammer was aan die brief... Um, en ja, daar stonden gewoon bepaalde dingen in van... en daarom mag je niet meer met de pers praten... werd er rond andere ook ingezet. Nou, dat kan je ook niet zomaar verbieden natuurlijk. Uh, dat kan je als... Ja, al eenmaal, je, je kan een persoon niet zomaar opdragen van... joh, uh, breng niks meer naar buiten, zeg niks meer. <laughs> Weet je? Um, en het eerste wat hij hebben gedaan is... Hij, nou, we hebben gewoon feiten relaas gemaakt van... hé, hey, dit klopt niet. Uh, hoe gaan we dit intern oplossen? Mm -hmm. Want dit gaat een breuk opleveren. Nou, toen is er woensdag een, een gesprek gepland uh, vanuit ons... met een mediator... En ik zal eerlijk zeggen, het voelde voor mij heel erg alsof ik in mijn rug was gestoken. Dus ik heb toen ook gezegd, joh, ik denk dat het in ieder geval niet voor dit eerste gesprek niet constructief is als ik erbij ben. Ik denk dat het dan alleen maar heel ongezellig gaat worden. <laughs> dus um, toen uh, uh, zou er een mediator komen, hadden we het netjes mee doorgesproken. Uh, dat gesprek heeft ook plaatsgevonden. Maar ja, die, diezelfde dag werd dus dat persbericht ineens naar buiten gebracht. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar aan één stuk doorgerommel geweest. Mm -hmm. Was het. Volgens mij voor niemand duidelijk wat iemand nou precies vond of wilde. En uh, uiteindelijk hebben ze uh, nou ja, een paar dagen terug uh, besloten om hun lidmaatschap op te zeggen. Tenminste, de leden die dus het wantrouwen in uitspraken. En is het. Uh, nou ja, negief. Maar jullie hebben dus jij en, en degene die uh, zij wel uh, wil laten bestaan. Hm. Hebben dus niet gesproken met degene die nu hun uh, lidmaatschap opzeggen? Nou, ik heb, ik heb er ik heb zeker met ze gesproken. Okay. Ja, dat wel. Ik heb wel geprobeerd om om gewoon met ze te bellen. Te vragen van joh, hoe zit het nou? Kunnen we het niet oplossen op een of andere manier? Maar dat is. Uh, het heeft gewoon tot niks geleid. En wat? soms heb je dat, dan, dan is het zo ver... Maar wat, wat is dan het echte breekpunt? Want uh, ik kan me voorstellen, als iemand naar links wil en jij wil naar rechts... Uh, dat je dan zegt, van, ja, laten we toch een beetje door het midden gaan. En nu is het dus binnen uh, zeer korte tijd... Uh, ja. is er een partij uh, verscheurd, laten we zo zeggen. De ene helft stapt op en de andere helft blijft zitten. Nou ja, als ik eerlijk ben, is denk ik het breekpunt voor een aantal de uitslag geweest... Kijk, ik, ik ben eigenlijk altijd ook intern uh, best wel nuchter geweest... van jongens, we hebben ons in december aangekondigd... als we één plekje halen met totaal onbekende politieke gezichten... dan mogen we ontzettend trots zijn. Dat ben ik ook. Ik ben ook heel dankbaar dat we die plek hebben gekregen. Terwijl, ja, intern kan het toch wel naar voren... dat er een aantal mensen waren die nou, misschien halen we er wel twee, misschien halen we er wel drie. Uh, en er Sorry. zijn zelfs wel eens opmerkingen gemaakt van... ja, als we het dan niet halen, moeten we ze dan niet opheffen, zeg maar. Een beetje dat idee. Terwijl ik denk, ja, dat is ook niet helemaal... Uh, misschien niet helemaal dus netjes, naar, nou ja, ja, niet, niet netjes naar de kiezer toe. Ik bedoel, kiezers stemmen toch op je met een reden. Dus daar moet je gewoon voor hard maken. Of dat dan met één of met uh, vijf plekken is, bij wijze van spreken. Uh, en ik denk dat dus omdat die uitslag uiteindelijk tegenviel, dat ze dachten: van nou ja, kunnen we dat dan niet anders gaan inrichten? En dat is ja, in mijn ogen het breekpunt geweest. Dus, dus puur iets technisch eigenlijk. Ja, ik, ik denk nu heel snel. Uh, als je zegt dat de, de uitslag van de verkiezing is, uh, is tegenvallend is voor een aantal mensen. Ja. Dat wil niet zeggen dat er dan de opmerking gemaakt moet worden: de lijsttrekker gaat zijn eigen plan trekken. Ja, ja en, en nogmaals hoe dat tot stand is gekomen. Ik ben toen ook opgebeld voor een reactie voor Enna Newton. En we hebben gewoon heel suf gezegd: van joh, de dag na de verkiezingsuitslag die heb ik alleen maar gegamed. Ik was back af van die campagne. <laughs> ik heb toen echt helemaal niks gedaan. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon een keer uitgenodigd... door een aantal fracties, uh, waaronder Jerry natuurlijk vallen gesprekken. waren allemaal kennismakende gesprekken, dus ook niks uh, uh, inhoudelijks... verder over coalities of standpunten. Gewoon meer van, joh, je gaat vier met elkaar de raad in. Misschien is het goed om, uh, om eens even te kijken van... Hoe, hoe zien we elkaar, hoe staan we in bepaalde hmm. dingen. Uh, daar wisten andere mensen van, dus nou ja... en verder dan dat heb ik ook niks gedaan... Er werd op een gegeven moment ook het verwijt gemaakt van... Uh, dat ik misschien met een, een buitengewoon raadslid zou komen... Uh, wat niet besproken was. Nou, ik heb ooit een keer in een WhatsApp-berichtje gezegd van... joh, ik heb een, een, een, een beoogd raadslid. Maar dat ga ik dan natuurlijk weer eerst voorleggen aan de groep. En met de groep overleggen van, joh, staan jullie ervoor? Plus, je kan alleen maar uh, schaduwraadsleden uh, van de kandidatenlijst pakken. Je kan dat niet daarbuiten om doen. Dus ik kan ook niet helemaal, helemaal niet zomaar met iemand komen, weet je? Dus er constant dat soort kleine dingen in een hele grote brief. En ja, uh, ja, dat heeft uiteindelijk tot die scheur geleid. En dat is jammer. En dat is ook vooral heel jammer, vind ik, voor de zandvoortse politiek en de idealen die we uitdragen. Want voor mijn gevoel zijn de ideeën die we op papier hebben staan over de bestuurscultuur inderdaad nog steeds hartstikke goed. Ik denk ook als we die doorvoeren dat ze hele mooie dingen teweeg kunnen brengen. Maar het voelt nu natuurlijk wel gewoon puur vanuit een punt van optiek voor de meeste inwoners dat het misschien even wat minder kracht met zich meedraagt... en dat je je nog meer moet bewijzen. ja, dat, dat is ook wat je in de straat hoort. Hè? Zand wordt echt één, gedeelte twee. Ja, gedeelte twee. Ja. En, en dat vind ik heel sneu. Dus de, en, en ergens denk ik dan ook alweer weer van... Ja, misschien is het dan ook maar goed ook dat we maar één plek hebben gehaald. Anders hadden we dit inderdaad gehad. Dan was er straks daar een splitsing ontstaan. Dus, zou je denken? Ja, dat, dat, dat, dat vermoed ik wel. Ja? Ja, ja, ja. Zo achteraf zou dat wel... Uh, ja. nee, omdat je zelf al aanhaalt dat het aan het begin al een beetje rommelde... In, ja. uh, en, en dan zou dat inderdaad... Volgens jou uitmonden in zeg maar, twee plekken. Waar het een links en het ander rechts wil. Ja, dat ja, mag overigens, hè? Dat mag. Ja, en dat zou ik helemaal niet erg vinden. Maar ik denk wel, ja, dan heb je dus de eerste. Of ja, erg en niet erg. Het is niet als in, handig. Het is niet handig. Nee, in die zin van nee, het is niet erg in de zin van nee, mensen moeten doen wat ze willen. Prima. Uh, maar meer in de zin van, het is niet in het beste belang van zandvoort. Als er dan weer gedoe is in de raad. Weet je? Nu is het op zijn minst niet in de raad. Dat is al een. <laughs> nee, die, die, die kans heb je niet gehad. Nee, die kans hebben we niet gehad. Dus dat is, uh, <laughs> dat is, dat is fijn. Um, ja. We moeten naar voren toe. Ja. Uh, Zee blijft, uh, Zand echt één en jij gaat in de raad. Een uh, aantal mensen blijven zitten. Ja. Ik kom toch even terug op de kandidaat en ranglijst. Um, in het vreemdste geval, als jij ermee stopt, mm -hmm. wie wordt dan nummer twee? Want volgens mij is meneer Griffoen twee. Ja, wordt uh, meneer Griffoen twee. Dus uh, er is een zware taak op mijn schouders. Ik moet niet onder de bus komen de aankomende vier jaar. Nou, dat hoop ik niet. Ik zet hem theoretisch even neer. Ja, klopt. Omdat hij, uh, uh, maar hoe los je dat dan op? Want als meneer Gifoen zegt, "Ja, het is mijn zetel. Ja, niet. Dan dat is, is hij weg. Ja, dat en is gewoon dan kan noem. hij op persoonlijke titel uh, uh, daar gaan zitten. Ja, dat is ook echt Dat is hoe de kieswet werkt. Dus daar kunnen we ook niks mee. Dus ik moet gewoon mijn uiterste best doen om de nou, komende ja, uh, vier jaar goed te doen. Is, is het niet... En te blijven te overleggen dat hij dat opgeeft voor de nummer drie of de nummer vier. Ja, wellicht. In de laatste stadium zeker. Maar nu is het gewoon even, het is nu goed, het is nu tot rust. Dus ik denk dat het voor nu even goed is zo. En ja, verder zien we het wel. Hmm. Ja. Ik neem aan dat je al uh, gesproken hebt met uh, uh, Kramer Junior van uh, Jong Zandvoort. Zeker, ja. Een jonge lijsttrekker en een jonge partij. Uh, is het mogelijk dat jij, uh, jullie daar gaan? Of zijn jullie nog niet zo ver in, in de gesprekken? Ik heb als ik eerder ben nog geen enkel idee. Kijk, wel natuurlijk op een gegeven moment dat gedoe. Ja, dan merk je ook dat andere partijen denken... joh, we laten die even een we beetje... zoeken het rust. even uit. Ook helemaal terecht. Ja. Want uh, je wil er niet tussen komen of onderdeel van worden. Uh, dat is nu opgelost. En er komen nu weer nieuwe gesprekken aan. Dus ik, uh, ja, we merken het dan wel. Ik sta niet ieder heel positief tegenover een samenwerking nog steeds. Dus, uh... Hoor je... Um, in, je zit nu in de politieke wereld. Hè? Dat, dat, uh, dat levert een aantal gesprekken en telefoontjes op. Dat jullie ook echt betrokken worden bij de gesprekken? Ja, ja absoluut. En ook, ook los van hè, uh, Zandvoort hier... maar ook gewoon in het algemeen... ik ben ineens uitgenodigd om mee te denken... over een motie uit de Tweede Kamer. Want ja, ze weten je te vinden nu je, nu je raadslid bent. Dus er gaan ineens heel veel deuren open. En dat, is, uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Dan kan je echt inzetten voor iets... waar je al heel lang een passie voor hebt. Mm -hmm. Maar eindelijk weten ze je te vinden. Dus dat, ja, is, uh, ja, dat is heel tof. Dat is het gevolg van, uh, van de zetelwinst. De andere partijen willen met je in gesprek. Ja. En ook niet alleen over het formeren... maar ook over allerlei andere zaken die nu al spelen. Ja. Want over 14 dagen, is de eerste raadsvergadering... Ja. moet daar ook door C op gereageerd gaan worden. Ja, dat gaan we zien. We gaan ja, het okay. even heel goed overleggen met onze fractie. We hebben in ieder geval allemaal mooie plannen voor de aankomende periode. We hebben het natuurlijk gehad over onze denktank. En ondanks de klap die we hebben gehad met C... zijn we nog steeds wel voornemens om die zo snel mogelijk op touw te zetten... en daar gewoon mee aan de slag te gaan. En nog een aantal andere... De Denktank is uh, onafhankelijk, hè? iedereen mag daar. Ja, uh, ja, ja. ja, ja. Dus, en ga je uh, daar een oproep in de krant over zetten? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja, dus dat gaan we nu uh, allemaal rustig uitwerken. En dan hopen we dat we daar in een maandje of nou, twee, drie, ik hoop natuurlijk veel eerder. Maar nee. dat we daar in ieder geval de eerste echte serieuze stappen mee uh, kunnen gaan zetten. Maar dat is wel iets waar we nu over nadenken, actief. Uit, uh, uit hoe verleden bestaat het bestuur nu? Uh, op dit moment al twee. We zijn heel druk op zoek naar dan de derde. Er zijn er wel heel veel weergegaan. Ja, ja, nou ja, heel veel mee. Alleen Arie natuurlijk op een gegeven moment. want We hadden drie bestuursleden oorspronkelijk. Ja, Arie was de voorzitter. Arie heeft zijn voorzitterschap opgezegd. En Nu is het gewoon even op zoek gaan naar een goede nieuwe voorzitter. Wel een ALV gehad ook. Ook na het gedoe nog. Gewoon uh -huh. even met al onze leden gepraat. Yo, waar willen we heen? Uh, wat gaan we doen? Dit is de situatie. Nu zijn jullie daarachter. Nou, Dat was heel uh, positief, heel open, heel constructief. Dus ze hebben een mooi plan voor de toekomst. En uh, nou, hopelijk is dit ook het laatste drama geweest. Zeg maar. dat, dat is wel waar ik voor ga in ieder geval. <laughs> nou, dat, uh, dat, dat hoop ik ook, want heel veel um, mensen in Zandvoort hebben de afgelopen vier jaar over politiek gerommel uh, ja. gehad. Scheuring hier, scheuring daar, uh, fractie doormidden. Um, wethouders die, die weggaan. Ja. En uh, iedereen in de campagne, nou, dat heb je zelf ook gehoord. Wilde vooruit, uh, goede bestuurscultuur, ja. allemaal uh, weer uh, netjes doen. En vervolgens is er nog niet eens een raad uh, geweest of het gebeurt alweer. Nou ja, precies. En, en weet je, dat, en dat, dan dat iets... vertrouwen moet je dus wel weer terugzien te krijgen. Nou ja, exact. En, en je gaat er ook toch wel over nadenken. Weet je, als zoiets gebeurt, dan ga je echt piekeren in bed van: joh, heb, ik, heb ik dingen verkeerd gedaan? Had ik mm -hmm. uh, iets beter kunnen doen? En natuurlijk en, zijn altijd dingen die beter had kunnen doen. Altijd. Al zit je in de professioneelste organisatie die er is, uh, politiek gezien, dan nog kunnen de dingen beter. Maar ik heb gewoon niet het gevoel gehad. Daar ga ik best wel stellig in zijn dat ik iets echt fout heb gedaan. Dus het kwam voor mij ook echt wel als een soort ja, duveltje uit een doosje ineens. Mm -hmm. Dat je ineens zo'n mededeling krijgt. Je wordt opgebeld. Mirko wil je van je nummer één plek af hebben. En dat je denkt van shit. Wat nu weer? Er is dama. Weet je. Precies wat je probeerde te voorkomen. Precies waarvoor je bent opgericht. Uh, zijn, uh, zijn de grappen ook richting uh, Mirko gemaakt? Oh ja zeker. Maar als ik heel eerlijk ben. Ik heb ook op Facebook. Dan antwoord ik gewoon een lach vind eronder. Ja, ja, ja. Ik vind het ook gewoon grappig. Ja, weet je, uh, leuke woordgrapjes, zeeleid, uh, schipbreuk of uh, spotprintjes. Ja, ik snap het ook wel weer. Ik, ik, kijk Als ik niet uh, uh, een lijsttrekker zou zijn van deze partij en ik zou daar buiten staan... dan zou ik ook iemand zijn die zo'n grapje zou maken. Ja, ja. Ik, ik, ik, kan er wel, ik kan er wel om lachen. ja, ja. ja. <laughs> ja. Maar ja ondanks, ondanks alle grappen die gemaakt zijn, uh, gaan ja. we nou serieus weer aan het werken. Inderdaad, jullie zoeken een nieuwe voorzitter. ja um, Ga je dat in het openbaar doen? Uh, ja, misschien wel. Moeten we even kijken. We gaan nu een soort plan kijken van joh, hoe, hoe gaan we uh, nieuwe leden aantrekken. Nieuwe mensen die ook echt actief uh, bezig willen zijn met inhoudelijke dingen. Hoe gaan we zorgen dat er nu toch maar een soort proefperiode komt of iets dergelijks. Ook om op dat soort manieren maar te gaan mm -hmm. voorkomen van, hè, dat, dat zoiets nog een keer uh, voorvalt. Want ja, we hebben natuurlijk een heel mooi document geschreven over hoe het gemeentebestuur eruit zou moeten zien. Maar die hebben we nu ook, of zijn we nu ook mee bezig voor ons intern. Want dat uh, dat schijnt ook, ook wel handig te Dat ja, wel handig zijn. Ja, wel handig zijn. Mico, wij um, fijn dat je het kwam uitleggen. Uh, in het begin uh, uh, las ik een stukje van ik wilde er nog even over niks over zeggen. Nou, ja. ik heb je van tevoren gezegd dat ik het wel wilde weten. Ja. En uh, ik denk dat de, de kiezers daar recht op hebben en de stand van ook op hebben. Ja. Uh, dus fijn dat je er even was. Ja, uh, Mochten er ontwikkelingen zijn, uh, kom rustig vertellen. En anders bellen we je wel. Ja, graag. Dank je wel. Dank je wel.